Precies in de gevoelige plek. Ja. Dat wordt een fris buitje. Let ja, op. Een, een fris buitje. Mag ik ook eens schieten? Nog niet. Daarvoor is de tijd nog niet gekomen. Jij bent nog te jong. Zeven jaren moet men heerling zijn en goed opletten. Ja. Want het is een moeilijk vak dat men alleen kan leren. Door diepe aandacht. aandacht aan en maar. met groot gevoel voor de elementen. Hoe uh. kan er nu regen komen? Echt? Ik vind dat het mooi weer ja. is. En op de weerberichten geef ik niet. Dat is allemaal maar giswerk. De kapitein zegt. Dat... Ach, wat? Ik ben een volwassen heer die al heel wat regen het hoofd geboden ja. heeft. Ik heb een groot gevoel voor de elementen, jonge vriend. En ik zeg. Ja, kijk, het regent gewoon. Ik begrijp het niet.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 Ben ik een leerling tijwisselaar of niet? Het tij is aan het keren. De vloed begint alweer door te komen. Maar ik zal hem tegenhouden. Hij trok haastige cirkel in het zand... vlak voor een rollend golfje. Trek terug, trek terug, o oh vloed. Niet verder omhoog, laat de cirkel droog. De cirkel van Hartletoet. toet. Oh, trek terug, oh, trek terug, o oh vloed. Niet verder omhoog, laat de cirkel droog. De cirkel van Hartletoet. toet.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 Wat, wat, wat, wat, wat, wat gebeurt er? Wat, wat, wat doe ik op de vloer ja. tussen mijn maaltijd? Van, een aanvaring denk ik. We liggen stil. Oost, We zijn gekregen. Een ramp in de reddingsboten. Ja. Doe iets johofiet. Uh, volg me. Wat moet dat? Overgehaald dat turfkruiden dat noemt zich een zeeman. Het uh, uh, uh, is de vloed hè, kaptein.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 En het platgeslagen draadnagelgezicht van die stuurman staat meteen. Pak je paraplu, blubbers, we gaan aan land. Vreemdeling. Daar komt de grote wereld met gladde tongen en voor bederf. We moeten die hier. Dat geeft onheil, Ingigel. Ja, ik zie dat zo zonder niet, Horel Het lijkt me een verzetje en een gepaste ontspanning is nog geen onheil. Zo is het. Binnen jullie het niet leuk? Ik heb nog nooit een vreemdelijk gezien, zeg. En ik wil ook alleen zijn gladde toon bekijken. Daarom heb ik dat schip laten stoppen. Heb jij dat gedaan? Ja. Weet de Horel doet daarvan. Eh. Uh... Wat is dat voor een vrijpostigheid, Kommerma? Nou, een leerling moet zeven jaren in demoed en volgzaamheid ah. de lessen volgen. Dag later heb ik zie dat zo somber niet, hoor. Een leerling moet ook eens iets zelf kunnen doen. En er steekt niks kwaad in het stoppen van zijn grote wereldpoot. Niemand wordt daar toch minder van? Onheil. Oh, nee. <laughs> Men mag niet met krachten spelen. en ontspanning is heiloos. Het is een aardige ontspanning. Maar je moet wel oppassen, die lui van Raad... Het is een raar spul. Gooi je overhaalde boeken dicht, Bommels. Van dat lezen uh, krijg je weken hersens. Uh, mijn naam is Bommel en mijn lezen is heel dertig. Wat jij, uh. toppers? Mm -hmm. Het is goed om alles over de natuurkrachten te weten. En men kan zich heel goed ontspannen terwijl men zich inspant. Ha, als u begrijpt wat ik bedoel. De sloep nadert. Ik trek me terug, Iegel.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 Jij bent toch degene die achter mijn rug de vloed heeft tegengehouden. Niet waar, kobbe? Eh, uh, ja, maar die vreemdeling was er boos om, Moene. Ik heb gemerkt dat die lui van de grote wereld heel ruw zijn als ze kwaad worden. Zij niet alleen kobbe, kobbe, maar je eigen leermeester ook. Nou! De... Oh, oh. Zo, vreemdelingen. Wat komen jullie doen? Ruzie maken en vechten, hè? Ja, helaas, is dit is de manier waarop een eerlijk zeeman welkom wordt geheten. Wij willen ons vertreden, meneer. Zoek hier een oorlammen, geen praatjes. Ja, ja. Ik heb gezien hoe je kobbe, -kobbe maar vertreden hebt. Het was geen werk. Zoiets nemen we hier niet. Alleen de tijwisselaar mag zijn leerling berispen. En niet de eerste beste zeerop. Wat?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 Maar hier heeft de middelen geen zin Als men de bakens verzet, verloopt het getij Snel achter de tap Ik laat me niet op speel zitten. Is er hier nog iemand die de vloed tegen wil houden? Jij soms? Uitgeplozen eind aanleg ros. Wat? Zei nee, hij niet, o vreemde De vloed is mijn taf Had iemand iets? Is er soms nog ergens een landhaai die een eerlijk zeeman het vak wil leren? <tied>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 Kijk, daar is dat aardige ventje waar Walrus zo lelijk tegen deed. Het manneke beweerde dat hij de vloed had tegengehouden, geloof ik. Ik ga hem toch eens vragen hoe men hoog water maakt. Dat lijkt me heel leerzaam. Uh, uh, uh, wat doe je daar, jonge vriend? Ik maak laag water. Wees stil, want ik heb nog meer te doen. Oh. Haha, de windmolen! Ik maak storm. Storm en laag water. Dat is een straf. Vriend, wat bedoelt het ventje? Waarom zegt het dat het storm maakt? En dat kinderspeelgoed is toch geen windmolen? <lacht> uh, wat je daar doet lijkt me onwetenschappelijk, jonge vriend. Het Draaien met zo'n schroefje leidt tot niets. Want uh, het staat niet in mijn handboek der getijden. Sssst, wees stil. Ik maak storm bij laagwater. Uh, hoe primitief zijn de eilandbewoners toch nog? Bijgeloof en zwarte kunst.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 Dit gaat fout, meneer. Het blijft laag water. Waar is het springtijd? Dat is er niet, hé. Nee, dat zie ik. Het water blijft hier even laag als in het bodemtje in mijn oorlamfles. Hoe komt dat? Het komt van de wind. De wind blaast de vloed terug, kapitein. Dat moet het zijn, hé. Het blijft laag water. Het stormt zonder mijn windmolen. Dat geef ik toe. Wat dat betreft had die vreemdeling dus gelijk.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 Er was echter niemand die hem met holle stem beval om terug te trekken. Of die verklaarde dat dit de cirkel van Harletoet was. Of het nu hierdoor kwam of dat de wind plotseling omliep weet ik niet. Maar toen de schriele gedaante van de tijwisselaar gepasseerd was... sloeg een grote breker over de zandtekening heen. En wist hem voorkomen uit...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 Het is een gepaste ontspanning om te weten hoe ze in de grote wereld denken. Wat jij? De avond samen. De vreemdelingen hebben gezegevierd. Met gladde tongen en harses vol bederf hebben ze de duisternis over het eiland raap gebracht. De tijwisselaar werkt niet meer in. Wat zeg je? Ze? Werkt hij niet meer? meer? Nee. De vreemden hebben bewerkt met letterwerk.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 Wat weet u niet? Hoe het zit met die tijwisselaar. Nou, we... Het is eigenlijk een geheim, je mag het dus niet verder vertellen. Maar hmm. uh, Kobbe heeft vannacht de vloed teruggedreven, omdat Oene het niet deed. Iemand moest het toch doen, als je begrijpt wat ik bedoel? Nee, dat begrijp ik niet. Die Kobbe maar moet ophouden. Anders is er nog niets bewezen voor die bijgelovige eilanders. <laughs> Juist, er is ook niets bewezen. Voor mij ook niet. Uh, komt de app nu vanzelf, of niet?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 Wat is dat nu? U hebt mij zelf uw wijze boeken gegeven. Wat bedoel je, vreemdeling? Is dit gladde taal uit je gemihasses of ondood je hart? Ik bedoel dat de regen niet vanzelf gekomen is. Want kobbe heeft met een pijl in een wolk geschoten, omdat ik hem dat vroeg. Ha? Oh, ik, ik had niet mogen zeggen dat kobbe maar voor de regen gezorgd heeft. Uh, het was een geheim. Als iemand begrijpt wat ja, ik bedoel. ja, Ik heb genoeg gehoord.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 Ah, Schijf nu uit met je zie je tijstokken de rest. Het is allemaal bijgelovige onzin. Dat heeft Oene zelf gezegd. En die kan het weten, want die is de tijwisselaar. Schijt zelf uit met je stomme gelach. Begrijp je dan niet dat alles verloren gaat? Oene is in de band van de vreemdelingen. En ik sta alleen voor het wisselen van de tij. En jij bent te stom om te snappen hoe erg dat is. Ah. Ah. Oh. Fort, van jouw praat ben ik niet gediend. De vreemden brengen je wat verdieren en Oene weet wel wat hij doet. Daar vertrouw ik op.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 Hoe kan ik vertier geven terwijl de wereld onderloopt? Mijn geweten plaagt me, want het is mijn schuld dat de elementen ongehinderd neerstorten. In deze streken regent het vaker. Het handboek zegt dat. Wat? Het is één uur. Nu moet de app intreden. Maar wie gaat daarvoor zorgen? Het is één uur. Zou je niet eens wat gaan doen, Horel, Toet? De vloed moet terug. Dat gaat vanzelf, horrel.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 Toch toen deze merktekens de een na de ander door de branding waren weggespoeld, werd hij door een grote angst bevangen. Hij liep om Poes in de steek en draafde met zo'n snelheid naar de herberg, dat zijn regenscherm omsloeg. Kom vlug, hoor, het, doet. het is al twee uur en de vloed komt nog steeds hoger! Ja, wat zou dat?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 Donders, meneer, je praat te veel. Het is app, ja. En ik ben blij dat je je die zandbanken herinnert. Kijk naar je dieploot, want een stranding kost tijd en geld. En dan praat ik niet eens over mijn middagdutje. Ja, kapitein Jet. Ja. Maar nu is het app en er is geen zandbank te bekennen. Er is hier iets heks. Daar is vast, hè. Vergeet je grieven, jonge vriend. Je eigen gevoelens moeten wijken voor het algemeen belang. En als je dan geen tijdsstok meer hebt, kan je het misschien met die aangespoelde tak doen. Ik wil het proberen, vrede. Probeer. Oh. Ik weet het niet hoor, kaptein. Er is hier iets onnatuurlijks aan. De. Er is nergens een zandbank te bekennen. Zo <laughs> zou je dat zeggen, <hè> Zie jij deze kaart, Stuurman? Ja. Yes. Het is een zogenaamde zeekaart. En zie jij al deze figuurtjes? Ja. Yes. Dat stellen zandbanken voor, Stuurman. Yes. We varen nu boven 20 faam water, schat yes. ik. Geef mij dat lijntje maar eens even, meneer. Dan zal ik je tonen hoe men een dieplootje zakken laat. Oh. Donders. De bodem is uit de zee gezakt. Ziet u nu hè? Ik zie niks. Naar de brug, Stuurman. Stop de kar!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 De flessen raapbrand spoelen mij tegen de tors. Het houtboek tegen tijden heeft zijn hoogste tijger gehad. Niks, nut. Ga je werk. Houd de vloed tegen of ik sla. Oh, kijk, kijk, kijk. kijk. Dan loopt de achter Hoed aan. Dat geeft nog eens een verzetje. Heb jij nou geen hart, Ime? De vloed verdrijft ons uit ons huis. De tijdwisselaar verzaakt zijn plicht. En jij noemt het een verzetje. Lachen terwijl de wereld vergaat. Dat hebben de vreemden je geleerd. Wat wil je met dat stuk hout, Horak? Ik ga de tijdwisselaar aan het werk zetten. En als het niet goed stikt kan, dan maar kwaad. Schieten. Dat is mannetouw. Laat hem voelen dat hij nog plichten heeft tegenover een zwakke vrouw die uit haar huis is gespoeld. Sla erop, horen. Nee, ja. ja, ik zie nee. dat anders. Laat horle doet me het met rust, zeg ik. Hij maar... weet wat hij doet. We moeten respect hebben voor degene die we boven ons gesteld Laat hebben. Laat me los, anders vallen hier de eerste klappen. Heren toch, er is geen tijd op te vechten. We moeten iets verstandigs doen, bedoel ik.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 Die aardkluit loopt onder, terwijl de landrotten er rondspringen als overgehaalde strand vlooien. Wordt tijd dat ik een sloepje laat strijken. Hmm. Maak toch geen ruzie. Dit is een kosmisch gebeuren en we moeten elkaar helpen. Hou jij daar buiten, glibber? No, jij sorry. met je glalle praatjes. No, uh, ik zal jou een kosmisch gebeuren laten zien. Yeah.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 Het <tog> gaat vlugger dan ik dacht. Als ik niet vlug ben, raken die zandkakel, lomben ze te water. De golven beukten tegen het hulkje en overspoelde bomen bemoeilijkten het voortgaan. Maar de zeerop liet zich niet uit zijn koers brengen. Na enige top legde hij aan op het eiland Haap.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 De vloed is niet tegengehouden en uh, nu is de aarde onder water bedolven. Klets, het is geen vloed, maar ebstommels. Het water is niet over het eiland gelopen, maar het eiland is onder water gezakt.